Reis naar Suez, een fantastisch spel in twee delen, door Lizzie Sarah May. regie Ad Leuker. Dames en heren, ik bevind mij in de nu volledig bezette zaal van het theater. Het doek is zojuist opgegaan. Het toneel is nog onverlicht. Het voetlicht gloeit langzaam aan. Daar richten zich de schijnwerpers op een werkelijk schitterend decor. Het toneel laat een parkachtige tuin zien. Een stenen trap voert naar het terras van een prachtige 19e eeuwse villa. In de tuin staat Ongeveer op het midden van het toneel een stenen tafel die eruit ziet als een grafzerk. Zijde links hiervan bereikt aan de linkerzijde een engel en aan de rechter een nymph. Ah, het spel gaat zo dadelijk beginnen. En dit, lieve Leonie, mijn hartvriendin is de slaapkamer. Hier sliepen wij. En dit... Wat uitbundiger dan Leonie. Ze worden gevolgd door Netje, de dienstbode. Ze heeft een blauw katoenen japonnetje aan met een kanten schortje en dito Ze draagt een koffieservies, taart en bestek op een dienblad voorzichtig voor zich uit. De koffiepot aan de hand van de Broodmandje op het hoofd van de nagel. Kapjes. Oontotjes, potjes, een stek of oh, de graf toon. Zie zo, gnädige mevrouw, u bent gereserveerd. Ga <laughs> zitten, liefste brindin. Hoe vind je het hier? Dit grasmonument heb ik zelf ontworpen. Ik heb daarbij het praktische met het poëtische verenigd. Onder deze platte steen ligt mijn overleden echtgenoot, die ook als tafel dient. De engel en de nymph dragen bij tot verfraaiing van de tuin. Ah, hier is je koffie. En neem een stukje koek. Oh, allerliefste boezemkundin, wat ben ik toch gelukkig dat je me eindelijk bent komen opzoeken. En dat voor het eerst, sinds onze pensionaatstijd in Basel. Je weet dus dat mijn arme echtgenoot tijdens die ongelukkige rit van nek heeft gebroken af en dat heb ik je al geschreven. Maar wat ik verzwegen had. Ach, er blijft altijd zoveel in de ziel achter dat men verzwijgt. Ik heb je dus nooit geschreven dat ik mijn overleden man slechts in zeer, zeer zeldzame momenten hartstochtelijk heb liefgehad. je nog koffie? Als uh, hij geen 300.000 dollars en staatsobligaties had bezeten, dan, mijn allerliefste Leonie, zou ik die vulgaire naam Grummel nooit of de nimmer hebben aangenomen. Je kent mijn gevoel voor schoonheid. Ik heb dus een tweeling die mij na en zwaar op het hart ligt netje. Je yeah, gnedige mevrouw. Breng de tweeling En neem nog een plakje koek zelf gebakken. Ah, daar zijn mijn dochtertjes. <lacht> Hoe vind je ze? Die met die roze strikjes, Kiki. Die met de blauwe titi. Anders kan ik ze niet uit elkaar houden. Geef tante Leonie eens een kusje. <lacht> Precies is zijn nog Wil vader? Willen jullie wel stil zijn? Nee, ik heb hogere dingen aan het hoofd. Ja, nee, daar, mevrouw. Ja, nee, daar, mevrouw. Ja. Wat ik al zei, ik heb hogere dingen aan het hoofd. Weer koffie, koeken. Ja, reizen was altijd voor mij al mijn hartstocht. Net als muziek. Doe al de koen. Ach, neem dat laatste stukje koek toch. Oh, en dan wetenschap, dat is iets groots. Ah, dus in dit huis blijft mijn naar hoger strevende ziel gevangen tussen vier muren. Daarom heb ik een plan. Ik wil mijn ziel laten uitvliegen naar de opening van het Suezkanaal. Je weet natuurlijk dat het dit jaar wordt geopend. Die vrucht en genialiteit die de achterlanden van de antieke beschaving voor ons zal ontsluiten. De poort die de westerse beschaving uitnodigt Afrika binnen te komen. Zodat antiek en modern elkaar de broederkus kunnen reiken. Oh, liefste Leonie, die opening staat je voor. Keizer in Eugénie van Frankrijk zal daar zijn, een vrouw. En waarom zou ik dan een arme weduwe, mijn jeugd en schoonheid ongezien wenend in mijn stille kamertje moeten doorbrengen? Waarom zou ik mijn geestelijke gaven laten braak liggen? Leonie, mijn allerliefste, ik ga op reis naar Suez. Hoe ver staat het Afrikaanse schepsel onder het niveau van de moderne beschaving? Tegelijk is de Chinees en zelfs de Javaan met de zwarte zonen van Afrika. Oh, als opvoedster en miljonair zal ik die groep verwaarloosde mensenkinderen tegemoet treden met poëzie en wetenschap. Stel je voor, hoe dankbaar zullen mij de volgende eeuwen zijn en dat terwijl ik een moeder ben... Nou, kom Leonie, zeg iets, deel van enthousiasme. Uh, uh, een, een, een netje, netje. Yeah, yeah, yeah. oh. Jij, jij, ik ga naar Afrika en jij gaat met me mee om de valiezen te dragen. En jij, mijn liefste Leonie, past in die tijd op Kiki en Piki. Kijk naar Afrika. Vooruit, pak de valiezen oh. Laura en Netje zijn nu op reis. In de trein maken ze zich gereed zich in een coupé te installeren. Je denkt toch zeker niet dat ik voor een dienstbode een gewoon kaartje koop? Oh hoor, dat meisje weer. Dan moet u bijbetalen. Zo te zien is ze boven de twaalf jaar. Ik denk er niet over. Dan zult u deze spoortrein bij het eerstvolgende station moeten verlaten. Met boete. Wat een brutaliteit! aanklagen wegens huisvredebreuk, wegens het lastigvallen van een dame. En ik kan u aanklagen wegens het ongehoorzaam zijn aan een beroepsplichtig man in uniform. De hangt een knoop los kan de teurzak, die er ook even aan maar... Netje! Ah! <laughs> nou, heeft u al een besluit genomen, dame? Het is ook eigenlijk niet de moeite waard. Als u een heer geweest was. Nou <laughs> Hier is uw bloedgeld. En hier is uw kaartje met toeslag wegens ongehoorzaamheid aan de spoorwegen. Dames. Dat gaat van je loon af, netje. Die ene helft wil ik nog wel betalen, maar die andere... Ten slotte zie je op mijn kosten iets van de wereld. En doe ik iets aan je ontwikkeling. Jank, niet ondankbaar. Wees liever blij dat je mee mag. Oh, Maar ik wil helemaal niet meegenadigen, mevrouw. Breien kun je thuis ook. Kijk liever goed om je heen. Dit is dus een damescoupé. Buiten vliegt het landschap voorbij. Zie je die bomen, die huisjes? Dat is je vaderland. Straks zie je andere bomen en andere huisjes, dat is Duitsland. En daarna weer andere bomen en huisjes, en dat is Oostenrijk. De hoofdstad van Oostenrijk heet Wenen. Daar nemen we de boot. Jee, ja, genederig bro. Nou, een damescoupé is natuurlijk helemaal comife. Maar interessante mensen ontmoet je er nooit. Af en de het begint pas. En waar is mijn harpje? Goed, gnädige mevrouw. Aan mijn thermometer. Let je mijn thermometer? In uw boezemtal, gnädige mevrouw. Bij ons heet dat decoté netje. Eens oh, Wat een hoge temperatuur. Is het hier 36 graden? Doe het raam open netje. Ja, hoe, gnädige mevrouw? Aan die leren riem trekken en het raam naar beneden schuiven. Oh! Mijn een kostbare hoed, mijn chapeau. Oh, die smerige stomp, doe het raam dicht. Oh, je doet onmiddellijk dat raam weer dicht. Naar boven duwen. Doe duw dan toch? Gertie, niet, die niet. knerige mevrouw, blijf duwen. Ik hoop dat op de pillen. Oh, als zo'n man er moet zijn. Oh, maar daar staat dan wel een interessante heer. Meneer, meneer. Hoeveel, kan ik u Ach, geëerde heer. Mijn domme dienstmaag kan het raam niet meer dicht krijgen. Zou u zo goed willen zijn? Dat zie ik. Hé, hé, hé, wat moet dat? Dit is een damescoupé. dat staat er duidelijk op. Ik smeer u deze coupé onmiddellijk te verlaten. De deze nobele persoon gedraagt zich uitsluitend als heer en niet als man. doet het raam voor mij dicht. Ramen openen en sluiten is mijn taak, meneer. Mijn welgemeen excuus, meneer. Ik had het graag gedaan, maar u wel niet. Oh. U mag wel eens iets tegen die stinkende stoom doen. Ik betaal geen eerste-klas damescoupé voor twee personen om besmeurd te worden. Dan moeten we het raam dicht laten. Maar dan stik ik van de warmte. Klachten bij de directie, dames. Het is er toch tussen een heer en een man. Ach, gelukkig hebben alleen de heren het voortzeggen. Nou, ik kan niet zeggen dat het hier warm is. 15 graden. En zet de verwarming aan, netje. J jij hoe gnerige mevrouw. Aan die knop trekken, stomme kind. Uh... Nee, die! Oe. zijn in Wenen aangekomen. Het is er een drukte van belang. Omnibussen, karren, paarden, ventels, rijtuigen. Enfin, alles wat een grote stad zo aantrekkelijk maakt, creëert hier op het toneel door elkaar. Is dit nu Wenen? Spoorwegbank, Volksbank, kostenbank, twijfelheid... Zagertotten... Handelsbank, Anglo-Franco-Austro-Oriënt, Occidental Bank. Achter Indische, Hongaarse, Nederlandse bank. Hé, hey, Nederlandse bank! Toch een betrouwbaar land? Wel, zij kunnen toch uitkijken, netje. Laten we oversteken. Kom netje, kom toch netje. Zelfs jou rijden ze hier niet over. En til die wat hoger op. Wij gaan daar naartoe. Naar dat park dat Prater heet. O, wat een rare mevrouw. Ik kan het echt praten. Oh, stomme kip, hoe kan een park nou praten? Het heet zo omdat het een weenspark is. En in het weens betekent het thuis. Bomen. En dat is eigenlijk Latijn, en daarom weet alleen de Elite wat dat betekent. Ja, in ieder geval is de prater iets heel romantisch, want dat wordt bezongen door de grote dichters. Laten we hier gaan zitten. Zo. Wat zou de temperatuur hier zijn? Oh, 24 graden. Even noteren voor de wetenschappen. 24 graden. Zo, netje. Geef me de hand. Oh, ja, ja. <coughs> Alsjeblieft, geneerdige mevrouw. dat ik Staat u mij toe? Oh, netje, ga van de bank af. Natuurlijk, meneer. Neemt u plaats. Dank u. Vrijheid blij. Laat u zich niet storen. Hè. Gaat u rustig door met die kunst. Ja. Die kunst is ja alles. Hè. Niets gaat boven, die kunst. Ah. Met andere woorden, die kunst is die kunst. En dan de muziek. Oh, de muziek. Maar boven de Europese muziek staat toch in elk geval de Oosterse muziek. Was ik maar met mijn muziek in een stille oase van Afrika. Europa staat mij ontzettend tegen. Eerlijke vrouw, u neemt mij die woorden uit de mond. Gaat u soms ook naar Suez? Staat u mij toe, mijn naam is Müller, professor Müller uit Berlijn. Nee! Oh, de weduwe grummel. ...uit heel verschillende. Ah, wat is die wereld toch klein, hè? Maar de wetenschap is groot. Gaat u ook voor de wetenschap naar Afrika? Ach, natuurlijk, knedige vrouw. Wat moet een professor anders dan voor de wetenschap zulke vermoeiende reizen maken? Ah. Zegt u dat wel, professor? Kunst en wetenschap werken het allerhoogste van ons. Natuur! Ga van dat valies op. Je zit op echt een kleder. Uh, logeert u soms ook in de goldene stuur? Ach, hoe weet u dat? <laughs> Twee zielen, één gedachte. Snelle decorwisseling bij Open Doek heeft ervoor gezorgd dat Wenen heeft plaatsgemaakt voor een stoomzeilschip. Laura, Netje en Muller steken over naar Afrika. Maar niet op die stomme kip, die heeft altijd wat. Oh, een koninkrijk voor een oase. Oh, professor, hoe verlangt mijn hart naar piramide Naar het land van de woestijn. Naar palmen en platanen. Uh, uh, yeah. Is dit overigens wel wat pips professor? Ja, uh, yeah, nein, ik, ik heb mij uh, zo even geschoren. <talk> oh, ja, talk, poeder. natuurlijk. <tool> oh, professor... Die deinende golven, deze witte zeilen, deze machtige raderen. Ik, ik ben helemaal poëzie geworden. <tiedert> oh. In mijn huilsmel... ...zij president reeds samen met Orient. Ach, ja. <tie> <tie> Professor, zou u mij door de woestijn willen begeleiden? Ik vergoed de reiskosten. Ach, met vergenugelijke vrouw. Met genoegen. Ja, wie is wo Een hag? Een hag? Wacht Sie even, dat is zo geholpen oh. met een hoed als een hoed. Oh, wacht eens even, wacht eens even, wacht eens even, wacht eens even, wacht eens even, wacht eens even, du, eens even, wacht eens even, wacht eens even, wacht eens even, zo lang gelukt. Oh professor, u bent een held. Dank u. Ik moet er niet aan denken dat die haai dit schip zou hebben omgeworpen. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Ik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 dat was ja zeer onangenaam. Ja. Oh, mijn harpje. Oh, oh mijn lieve harpje. Oh. Ja. Ja, de kunst is gered. Je oh. hebt iets gegeven, vol. Wel ja. heb ik van mijn leven. Excellent. ik, oh, ik denk dat dat Cairo is. Maar dat zal wel voor tijd zijn. Oh, professor. En dat zonder landkaart. Wacht nee, een spook! Spookende, spookende! Spook, Dat zijn geen spooken, maar Arabieren. Oh, professor, ik zie een cypress. Dat is geen cypress, ledige vrouw. Dat is de minaret van een moskee. In elk geval zijn we dus nu in het oosten. is aangekomen, maakt het een wandeling door Port Said. Ze banen zich een weg tussen ezels, kamelen, paarden en venters. Ah, ah, nee, de, der, de heer! De kip! Dat is nou een van die zwarte zonen van dit continent waarover ik je uitgebreid heb verteld. Geef het de Ja, en de sluiernetje. Vergeet de sluier niet. En de spiegeltje. Nee, niet die. Die zijn voor de primitieven. Juist die. <lacht> Professor. ha ja. Ah, ja. Zeer Ah, ja, die tilband staat u anders ook uitstekend. Dank u. Vooral met dat langheid. Ja. Oh, beeld. <laughs> Vindt u overigens ook niet dat die dienstboden ons het leven oneindig moeilijk maken? Vooral hier in Afrika, dat immers geheel uit kamelen, ezels en negen Arabieren bestaat. Ja. ja. En dan heb ik nog niet eens mijn netje kunnen civiliseren. En dat op de drempel van een werelddeel waar nog zoveel grootste berichten valt. Uh, moed houden, weet ik vrouw. Moed houden. <laughs> Iemand als u. <laughs> zeg, zwarte vreemdeling. Kun je me even de weg wijzen naar het Suezkanaal? Ga maar, zeg maar, oh. zeg maar. Ga maar, ga maar, ga maar. Goeie, goeie, goeie. Suez. Kanaal, wordt geopend hm? met knip knip. Hé, hey, blijf van die ja, thermometer af, die ja, is van mij. Ja, blijf, ja, ja, ja, ja. Laura heeft de neger de thermometer afgepakt. Ze snopt die met een snelle beweging in zijn mond. Dit is wetenschap. Die thermometer even in de mond laten. Zo doen wij dat in de schaamde Westen. Zo. Nou, eens kijken. Nou, nou, nou, wat een temperatuur. Een echt natuurwolkje, 38 graden. Wat zegt u daarvan, professor? Ah, ja. Letje, ah. geef deze neger een spiegeltje. Ja, we genieten moet gewoon zo zwaar. uit, hij zal die niet opeten in het openbaar. Zo. Oh, hoe ondankbaar is deze primitief. Ja, ja, ja. Och, kamel. Kamel, u huur al kamel. Ah een go goede idee, ja. <laughs> Kuffertje er Und En hop. Maar <laughs> La professor. Kom ogenblikkelijk van deze kamel af. Dit wordt mijn eerste les in christelijke beschaving. Zeg, beste neger. Bij ons in het beschaafde Westen zijn het de dames die op een kameel zitten. Ja, maar mama niet als, als de mannen huwden om zoals ik hè. Maar ja, ja, ja. Uitstekend, Ach. professor. U geeft tenminste het goede voorbeeld. Ja, uh. Nou, wilt u me dan nu even over de bult helpen? Ja, en, uh, en... Uh. Ja, dank u. Ja. Ja, en toch is Hilversum veel interessanter dan Bordzeit. Bij ons zijn de huizen niet zo verschrikkelijk moors gebouwd, hè. En het riekt er ook niet zo naar primitief eten. En bijna is er toch dat Suezkanaal. Zou er nog een laken overheen liggen? Even op het kompas kijken hoor. En met je het kompas. Nee, netjes, niet de was, kom het kompas. Het kompas is dat grote horloge zonder ketting met wijzers. Juist. Dat ja. alsjeblieft even mevrouw. mevrouw. kijken. Juist. Links op. En nu muziek. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Mijn Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Halt! Halt Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! En cultuurbrengsten. Oh. Maar wat, wat zie ik daar aan de einde? Oh, de piramiden. Dat is teruggegaan. Poppoppoppoppo. Oh, oh. schei Schei ziet Wat zei u, professor? Uh, interessant, zeer interessant. Mm, lekker zomerweertje, vindt u niet, professor? Ja, uh, ja. Mijn thermometer wijst 38 graden. Misschien zouden we, voordat we naar de piramide gaan... Ja. ...nog even een koele dronk tot ons kunnen nemen. Neger, ja. <coughs> breng ons naar een uitspanning. Hoe stom negers toch kunnen kijken? Uitspanning! Drinken. Uh, uh, cool. Ah, ah, boire. Drinken. <laughs> precies, dat willen wij. Ziet u hoe het helpt als men wat moeite doet, professor. <laughs> Openzichtelijk. <laughs> en nee, uh, netje. Jij blijft buiten en past op de valise. och nee mevrouw, te snel, die vrienden. Mensen. Je Je hebt het gehoord. <laughs> oh, oh. In het koffiehuis. Uh, kom professor. <laughs> <laughs> Eindelijk is een genoegelijk taart. met z'n tweeën. Ah, uh, koffie, ah, uh, koffie, ah, uh. koffie, <coughs> ah, koffie. koffie? ah, koffie? koffie, Dronk. Wat een enige primitief koffie in deze hitte. Koele dronk. Koele dronk. Ah, een koele dronk. Precies, wij wensen een koele dronk. Ah, een koele dronk. U dus ziet professor, als je maar klant bent, verstaan ze je onmiddellijk. Ja, ja, ja. ja. Ah, professor, kijk nou eens hoe oosters, die kleine Arabiertjes daar met die waaiers. Ah, vandaar die verfrissende koelte hier. Ik zal voor netjes Waaier kopen. Ah, daar is de bediening. Koele ah, donk, koele donk. Hé, hey, wat is dat? Kijk, nu is professor wat die man ons durft voor te zetten: water. Koele donk. Ah, ja. Ah. Eerlijk, ho. Oh. Dat vriest op. Professor, zet onmiddellijk dat glaasje neer. We mogen dat niet accepteren. Anders maken ze voor altijd misbruik van onze goedheid. Daar zien ze me voor aan. Voor net zo dom als hun. Als zij. Ach, wat is in een woord? Vooruit, professor. We gaan ogenblikkelijk weg. Kom nou toch, professor. Ja, betalen, betalen, betalen. Voor water dat je gratis uit de pomp haalt. Man, ik denk er over. Trouwens, dames betalen nooit. Daar zijn heren voor. Vooruit, laat me erdoor. De... Ik nee, blijf maar niet daar moet Oh, ik zal je klaar hebben? Kijken ze in de uv Wacht maar, ik zal ervoor zorgen dat jullie nooit door dat kanaal heen mogen. Kom maar! Kom maar! Kom maar! Kom maar! Kom Zo, Oh, professor, daar bent u. Waarom hebt u me niet geholpen? Net je tijd niet zo stom mijn stoppen bijwerken in je tas, professor. U, als heer. Gnede vrouw, ik vechte alleen met geestelijke wappen. Oh, wat een man toch, die professor. Het gezelschap is op weg naar de piramide, oh, Oh. Wat duurt het toch lang voordat zo'n piramide naderbij komt? Hè? Ah, maar daar is hij dan. Zie hier, zwarte vreemdeling. Veertig eeuwen zien op je neer, op jou ook netje. Professor, kom van die af. Ja, ja. Oh, genetige mevrouw, dit ding is. Ik ik snij. Laten we terug aan het gooien. <tie> Dit is de grappige nagemaakt door de Egyptenaren. Nou zie je meteen hoe slecht die volkeren konden tekenen. Kom op naar de top. <tie> ja lieve, ja lieve. Ja, we, Berlijnse intelligentia, we jolen. niet. Dat laten wij over aan die bayerische boeren. <hankst> Eerst ik, dan de professor, daarna netje. En tenslotte de inboerling, die kan ons dan opvangen als we mochten uitglijden. Ja, God. Oh, wat word ik duizelig. Mijn taschentuch. Als ik dat om de ogen bind, dan zie ik niet. En wat niet ziet, dat ook niet deert. Oh, oh, oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, dit oh, lief oh, oh, Jij niet te oh, zijn. Niet te oh, zijn. oh, Ik help je al. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Oh. Oh. Hallo, hallo, oh. oh. ben ik schoon daar? Ho, waar ben ik dan om willen? Netje, hier zit een. Waar? Naast u? Ik kun een sigaretje roken, een sigaretje roken. Gnadige mevrouw, u krijgt mij niet mee naar het winsten van Afrika. Als dit buitenste pas is, hoe moet dit dan wel wezen? Hoe kunt u zo onbeschaafd reageren op deze uitermate historische omstandigheden? Doe u ook niet, professor? Ja, ja. En ga bij die endborreling vandaan, dat was niet voor een jonge meisje. Maar professor, hoe kunt u dit historische ogenblik niet waarnemen met die zakdoek voor uw ogen? Ja, nou, maar, mijn ogen zijn gevoelig voor zonnestralen. Hè. Wat anders met blindheid geslagen? Uh, toegegeven, het oh. uh, is hier van bovenaf gezien uh. niet anders dan van beneden. Ziezo, dat hebben we dus weer gehad. Oh. Nu gaan we naar boek toe. Ja, maar hoe kom ik weer naar beneden? Het uh. uh. monsieur. Ik heb hier in het touwen dat ik om u ben, en zo wil u zakken. Ja, maar... Maar... Ga voorzichtig. Ga voorzichtig, mensen. Ben ik zo daar? Benen, benen. Ja, ben Ja, Ben! Ik heb vast de ja. grond onder de voeten. Ja, ja, lam. Zo, dat was dat. Je kunt oh, wel goed merken dat de professor een echte geliefde is. Nou, kom in, Boerling. Jij gaat voor, dan zal ik zachter. Vooruit, daar gaan we. gaan we? het niet we? Vanavond, vanavond, Verbeeld jij je wel, netje! Om bovenop je broodgeefster te vallen! Die Professor, blijf dan niet zo stokstijf in de piramide staan en een je zakdoek los. Ten slotte wil ik aan uw heldhaftige zijde het licht der menselijkheid druppelen in de Afrikaanse ziel. Let je de bootjes. We zullen ons nu naar de schaduwzijde van de piramide begeven om daar te picknicken. Kom, en Boerling, zoek de schaduwzijde voor mij. Ah, nou, vrouw, als die zon zo loodrecht boven onze hoofden staat, dan kikt het ja ganz en gar kein uh, geen schattenzijde. Geen schattenzijde. Geen schattenzijde. Ach, ja, nee, maar ik dacht. Oh, oh. Nou, goed, dan stappen we maar weer op. Ik hou niet van gesmolten boter. Oh, dat, ja. We zoeken een oase en picknicken daar Het is nu pauze. Het publiek verdwijnt naar de koffiekamer om de doorgemaakte emoties bij een kopje koffie of iets sterkers te verwerken. Wij geven u rendez-vous vandaag over zeven dagen. Dan zetten we de reis voort. Tot dan! van het theater. De pauze is bijna om. De weduwe Grummel, die zoals u reeds hebt gezien... met haar dienstbode Netje en professor Muller in Afrika zijn... om de opening van het nieuwe... door Ferdinand de Lesseps ontworpen Subeskanaal bij te wonen... bevinden zich momenteel in de woestijn. Op het toneel staat het decor reeds klaar. Een oase in schitterende kleuren... Een oogverblindende pracht van palmbomen, cactussen in bloei en orchideeën kijkt ons aan. Een beek stroomt ons tegemoet. Maar daar begint het weer. En niet gelijk te dieren zijn. Dat vreet elkaar zomaar op. Zouden die volkeren hier net zo zijn, professor? Ik vraag het me af. We zijn ze tot dusver nog niet tegengekomen, maar je kunt nooit weten. En die oasen bieden eigenlijk ook maar weinig afwisseling. Bent u ook niet, professor? Zij ziet ze. Kom, laten we ons wat gaan verfrissen. Het koel cool is het hier, twintig graden. En wat romantisch die snel vallende tropen nacht. Als oh, ik voor een professor, laten we daar gaan zitten. Ik ben hier. Bloempje van mijn nacht. Oh, oh, oh, oh, oh Laura, zijt gij vrouw. Ja. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ja. oh, Laura, Laura, Schönste aller vereinsamte Frauen mhm. in der Sahara. Ja. Zentrum dieser Welt. Ich beschwöre ü meine ewige Liebe. Oh. Wird du meine Frau werden? Oh. Ja, ich weiß, ich weiß, arm bin ich, aber voll ungebräuchte oh. Liebe. Mann, oh. oh. Mann, <lacht> die, die, die, die, Ja, voor ja, ja, ja! Ah, ja. Die Müller. Hij is zo helemaal comme il Zijn manieren zijn zo beschaafd. Zijn ogen hemelsblauw zijn kracht enorm. Daarom raakt hij me natuurlijk niet aan een echte man die weet hoe het hoort. Oh, mijn Müller! Ach, lauw raschen, Laten wij toch zo spoedig mogelijk dit vervelende welteil verlaten... Huh? ...en naar Berlijn gaan. Nou, Müller, mijn aanstaande geluk. Daarom ben ik toch niet naar Afrika gegaan om mij te verloven. Hmm. Nee, eerst moeten wij gezamenlijk een offer aan het mensdom brengen. Oh. Niet waar, mijn kleine lieveling? Als u dat dan zo dwingend beveelt. Maar geeft u mij dan minstens. Iets op papier. Op Zet mij dan ten bewijzen van uw grote liefde dan alvast in uw testament. Maar Müller! Oh, oh, oh, oh. Nee, nee, nee! Oeh, oeh, oeh! Zou je mij naar het einde van de wereld volgen? Zolang die aarde rond is. Zul je me trouwens weer? Hoe kan ik jou hier? Untraue sein. Na, ich hab auch zwei Kinder. Das ist ja jetzt ja genug. Ne? Die Weiskehr sagt, von alles zwei, ah. das stimmt de Vrede. Oh, <lacht> lass uns zusammen singen. Ich muss so alles bedeuten, <lacht> dass ich Laura, Netje, Muller en Ahmed bevinden zich weer in de woestijn. Netje is dikker geworden. Oh, niet zo rijk. Jij krijgt een baby. Ik word een papa. heb niet angst. Waar toch bij Tom. Op mijn kompas staat dat het noorden het noorden is en het zuiden het zuiden. Negen naar Timbuktu toe, links op af. Müller, klim eens op die heuvel en kijk of je Timbuktu ziet. Ja, ja. Oh, honger, ondorst en ook nog die huiklaaf. Ah, Wat zie je? Ah, ja. Niets, niets. Genedig mevrouw, de salami is op mevrouw. En de Zwitserse kaas. Ja, de Zwitserse kaas, ja. Zo kop, genedig mevrouw, er is geen water meer. Ja, dat had mij geraden nog geveel Oh, wacht! Geniaal! De thermometer als een Oh, met de wetenschap kun je alle kanten uit. Ga eens opzij, ja, wacht ja. Ah, hier. Netje, geef me je brein, aan. Alsjeblieft, genedig mevrouw. Zo? Mm. Oh, wat een olie smaak heeft dit water. Wat scheisse. O, het mevrouw. Wie zal nou komen van de dorst en de langer? Ah, Laura. Ja. Oh. Laura, Laura, kom ja. mee, kom mee. Ja, ja, ja, ja. Hier, lekkere dadel voor toi. Je hebt niet omkomen. Laura, Laura, horen die mij. Als wij niet omkomen willen, dan zullen wij. Wat? Netje? <laughs> Zij is zo lekker dikke. <laughs> niet netje, Muller. Jij gaat mijn valise toch zeker niet dragen? Nee, de neger natuurlijk. Oh, dat denk ik ganz en gar niet aan. Iemand van mijn eigen kunnen. Oh. Ook al is dat nu een neger. Hij is trouwens veel te mager. En ik eet geen landgenoten. Ook al is het maar een dienstmaagd, ik ben tenslotte geen gewone mensen Geef hier dat mes. Oh. Netje? Ja. Kom eens hier. Wat heb jij daar in je mond? Niets, Kneuter, mevrouw, het Netje, kom hier en maak de negel klaar. Oh. Oh, achmed, achmed, lieve, achmed! Oh! Wat is dat nu? Van het dienstmaagde tegenwoordig zomaar mijn zwem? En ik kan niet eens koken. U jaagt dat beest weg, hij weet okay. ons diner op, Muller! Okay. Muller, Muller, dan oh. toch pakken! hyena heeft de vlek van Ahmed weggesleept. De arme Muller verliest door alle ontberingen het verstand. Netje wordt ziende ogen dikker. <laughs> door diepe nacht trekt een gedruis dat bois de botten de En in de wind klinkt een altes lied. Het lief van deutschen Kaiser. Deutschland! Duitsland, schone hier maat. Lief voor zijn en kreizer! Wanneer werd je haar niet trom Wanneer Meneer, bring haar thuis. Mijn kreizer! Meneer! Ja ich mein Kom ongeplekkelijk hier! Oh. Oh. Die verloofden van tegenwoordig stellen ook niet veel meer voor. Mensjes van jouw stand vallen niet in zwijm. Oh met, haar, met haar, baby, baby. Oh, oh, stel je niet aan, meid. We moeten snel verder. Te eten is er niet. De hyena is ons voor geweest en dat is allemaal de schuld van Muller, Want die heeft mijn snoot in de steek gelaten. <lacht> Natje! <lacht> Zouden er hier de jaren zijn? Een wilde. Oh, ik ben gered. Ik ben verloren. Netje, de valise. De oh, hart, de zwaard en de paard. Dat is de moeite waard. Schamazel. Is de naam. Uh -huh. En die van jou. Wijfje. Oh, wijfje, zeker. Els. Een um, tja. Oh, een echte. Uh, mevrouw de Wiedwe Grummel. Heer Grummel. Oh. Neem een slokje. ...zal je goed doen. Oh, heb dank, ja. Heb dank. Um, kunt u even omkijken of mijn bagage volgt? Die volgt. Oh, wat een mooie ogen heeft die man. Echte wilde amandelogen. Ah. Kijk, kijk daar nou is Een echt tentenkamp. Toch indianen? Nee, Oh, wel een grote hoeveelheid gesluierde vrouwen. Die Ziezo, we zijn er. Uitstappen. Ah. Hup, ah. wijfje, ah. de tent oh, oh, de tent <laughs> oh. Oh. Oh. oh, hoe prachtig oosters. Oh, al die zo, vaas, die wonderlampen, oh, die waterpijpen, oh, die wierookvaten, nee maar. Oh, ja toch, oh, pas op mijn japon. Daarmee is nooit gekreukeld. Je mevrouw, me dit u deed. Oh, wacht, wacht, wacht even, ja, even. oh, gelukje. <coughs> Zo ben je daar eindelijk, netje hier is mijn japon. Borstel hem uit. Al dat zand. En sprenkel er wat eau de cologne over. Hij riekt helemaal naar paardengeur. Ja. Oh, oh ja. Ga kietelt kind of mij? Zo, kijk. kijk eens, je. Ja, ja. Kijk, zo borstel je japon uit. Hè. Zo, je ja, en na. Uh. Kijk, kijk. Kijk nou eens. Zo, zo hou je een streetje schoon. Oeh, kijk eens aan een pompje. Weer werken met een ollie Nou, dan zal ik jullie laten zien hoe je je lampjes dekt. Oh, o, o, o, o, o, Is mijn Japon uitgeborsteld? Je gnijderig mevrouw. Schuiter maar door een keer. ja, ja. Alstublieft, gnijderig mevrouw. Zo. Lekkere dikkerd. Jij hebt bijna evenveel van en als van achteren. Ja. <laughs> nou, nou, nou. Die maken nieuwsgierig maar de rest van Hilversum. Waar zou dat liggen? Natje, hoe vind je me met die bloem en het haar? Die volkeren hebben toch wel iets van onze beschaving overgenomen. Zo! En nu aan het werk. Net je een harp. En uh, steek de lamp op. En dan de dames allemaal in een kring. Een productie. Uh, uh, wat ik zo even speelde. Dat was harpspel zonder woorden. Er bestaat natuurlijk ook harpspel met woorden, maar zover zijn we nog niet. En dit hier is een tafelnet. Netjes stelt je niet aan. Daarmee tafelen wij. En dit is een thermometer. Daarmee meten wij de temperatuur. Een uitzending van professor Riemoer. Uh, dit nu zijn allemaal symbolen van de Europese beschaving. En voor het eerst op Afrikaanse bodem. <lacht> oh, oh, oh mijn oh, Een dame op haar derrière slaat. <lacht> <lacht> en uh, nu. ...ga ik jullie een aantal abstracte begrippen uitleggen. En, bijvoorbeeld, wat betekenen de woorden filosofie, esthetiek, fotografie, spoorwegen... ...telegraaf, frenologie, geografie, constitutie, constipatie en persvrijheid. <lacht> eh, wel nu... Ik zal nu enkele voorbeelden, mimi's, voor jullie uitbeelden. Ach, nee, mazzel. Ach, toe, mazzel. Oh god, alweer mazzel. Wat een man. Nou, kijk Dennis, kijk. Hè, dit was de spieren wat net hè? En dit wat ik nu nu, dit is lappen, hè, En dit, uh, dit is kousen stoppen. En dit wat ik nu nu, dit is kool schappen, hè, En dit uh, is dit kachelen maken. En dit is houtjes haken, houtjes haken. Dit worden wassen, glazen spoelen, koper poetsen, schoenen poetsen. Oh, lieve hemeltje, mijn buik, mijn buik. Nou, nou. Oh. Ah, temperamentvolle mannen, hoor, dames. Die oosterlingen van jullie. Hoewel, daar kunnen jullie natuurlijk niet over oordelen. Ten eerste ken je geen andere mannen. En ten tweede doen ze natuurlijk alleen maar zo hun best tegenover mij. In Hilversum, bijvoorbeeld, herken je een man onmiddellijk aan zijn algemeen christelijk beschaafd gedrag. Allah, il a Nee, nee, nee, nee. Dat is Franse beschaving. Ik bedoel algemeen christelijk Europees. Die breng ik naar jullie. Kom, kleine Lotus. Zullen wij weer we weer Maar smazzeltje, mazzel. Nu weer met haar en je hebt net nee. Uh, uh, uh, kom terug, kom onmiddellijk terug. Ik, ik, ik, heb heel interessante dingen te vertellen over de christelijke beschaving. Genadig me, vrouw. mevrouw. me, vrouw. Kom iets vriends in de verder. Oh, dat, dat netje. <tog> oh, oh, oh, oh. Oh, oh. netje. Kijk, nou toch, die tenzin zo. Helemaal in elkaar geschoten. Oh, mazzel. Totaal uiteengerukt. En mijn leven Voor niets. Helemaal voor niets. Een een knaap. Een onbeschermde oliepop. Van ons. Oh, goede God, enkele beschaafd gezicht. Een dame. Mag ik mij presenteren? prins Christ von Kersenstein van het Turk-Duitse Leger. Ah, oh, en mevrouw de weduwe Glummel uit Hilversum. Aangenaam. Gustav, zeer aangenaam. <laughs> Ook hier voor de verheffing van het volk. Let je jank niet. Ruim liever die rommel op. Alsjeblieft. Verheffing is wat we het wenselijker. Er er nog geen landgenoten in die tent daar? Nee hoor, kolonel, alleen maar in Boerlingen. Dan ben ik net op tijd. Hoezo? Een dame alleen. Twee dames alleen. Ah, oh, ja, dacht dus soms dat een vrouw als ik het niet alleen af kan? Eerlijk gezegd, mevrouw, nee. Mijn moeder zaliger, god heeft haar ziel, zei altijd... Er zijn dames en lichte kooien. Pardon? Dames zijn thuis. En we zien je het huishouden. Ligt de kooi daarentegen? Waar ziet u mij voor aan, kolonel? U bent in elk geval niet thuis, mevrouw. Netje, zet koffie. Ja, wij nee, van genedige mevrouw Becker. Kan, kan niet schelen. <laughs> schelen. We hebben een gast. Doe maar of je thuis bent. Nou, ze bezit een Dienste. dienstmeisje. Toch een dame. Mijn welgevende verontschuldigingen, mevrouw. Beter laat dan nooit. Mag ik u een plaats naast mij op het kanon aanbieden? Mm, graag. God, het is nog warm, hoor. Um, zal ik iets voor u ten gehore brengen op mijn harp? Wat zal het zijn? Een marsmuziekale. Hmm, dat behoort eigenlijk niet tot mijn repertoire. <lacht> Lekkere dikker die maagd voor u. Ja, dat zijn Muller ook al, maar ja... Ha, ha, ha, ha. ik ruik Engels roet. een spijt moet ik u verzoeken het kanon te verraden. Trouwens, u moet hier onmiddellijk vandaan. Ik verklaar dit gebied tot En Dan komt er de koffie dan? Krijg gaat voor de koffie. Ik, doe, oh, ik, leer, ik kan het ogenleden, maar vroeg is de koffiepot ging in. Helemaal aan de koffie. Himmelkruis, donderwetter, maakt het wacht welkom. Ik zal wel voor de beschaving zorgen. Wederom schokken Laura en netje door het oestijnzand netje is alweer dikker. Oh, oh. Wat een mens toch kan met maken. Mijn buk wordt hoe langer, hoe zwaarder. Hoe kreeg ik hem nog vooruit. Oh, welk een hoeveelheid zand. Hoeveel korrels zouden er in een ons gaan. Zeer interessant voor de wetenschap. Netje? Wegens een ontzandaf. Ja, yeah, we hebben een brillewieschal bij ons, genedige mevrouw. Daar had je toch aan kunnen denken bij het inpakken, stomme ket. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, mevrouw, genedige mevrouw, goh, een Wat? Oh, ik zie een man. Oh ja, ja, ja. Alweer een beschaafd gezicht. Hello girls. On the trip? Oh. Een Engelsman. Uh, American. De naam is Kissfinger. Oh! Oh! oh okay. Dit is een oh. echte koeienjongen. Als je geciviliseerd was geweest, had je geweten dat een koeienjongen herkenbaar is aan zijn revolver. Mr. Kissfinger. Kunt u mij de weg naar Portside even wijzen? Portside? No, nee, ken ik niet. Wel, oh. coolheid! Ha! Dat is me hartjes. Heeft u soms sam schlemiel gezien van Turks-Duitse afkomst en het kras van Krasenstein? Met ah, name. Wat is de wereld toch klein! We zijn hem een maand geleden tegengekomen op weg naar een slagveld van de Engelsen. Oh, een maand geleden! Ha, dan ben ik net op tijd! Zijn kanon tegen hun geweren! Niemand meer over! The oil is mine! Ah, so long, girls! Huh. Wat een onhoffelijk persoon! Hij had minstens kunnen aanbieden mij even naar Portsmouth te brengen. Netje, kijk eens rond of je sporen kunt vinden naar Portside. Sporen naar Portside. Ja, sporen, sporen. naar Portside. Zuid. En het sporen. Nou, zie je al iets. Uh, uh, yeah. Je, yeah, je, yeah, je, genedige vrouw, geloof het wel. Je hoeft het niet te geloven, netje. Het gaat om de overtuiging. Oeh, oeh, genedige mevrouw, hier ligt de lange onderbroek van de professor en zijn lorgnet. Waar? Dirk, ja, jij ja, ja, Dirk, geneerdige mevrouw? Oh, en zijn geraamte zit er nog in. Oh, mijn verloofde. Muller, Muller, waarom heb je mij verlaten? Mij, je trouwe bruid. Boeken voor u inpakken, geneerdige mevrouw? Ja, of nee, ik. ik zal alleen zijn lorgnet. Als dierbaar aandenken meenemen. Nee, niet die broek, genedig mevrouw. Netje, hoe kun je zo onzedelijk wezen? Als ik niet zo uitgeput was, kreeg je een oorveig. O, wat een zonde, wat een zonde. Het is nog bijna nieuw. Vooruit, vooruit, we moeten verder. Heb je de valiezen nog wel? En de tassen? Ja, yeah, ja, yeah, genedig mevrouw. Vooruit dan. Oh, oh. En toch, toch is deze tocht door de woestijn niet voor niets geweest. Ik weet niet tenminste dat er meer oazen zouden moeten worden aangelegd. Dat er meer palmbomen gezaaid zouden moeten worden. Kijk zo daarbij. We... Mevrouw, mevrouw. Kark, kark. Kark. Nou, kijk. Dat is geen netje, Dat is een watertoren. Hij heet hier minaret. We zijn in elk geval gered. Laura en Netje hebben eindelijk Said bereikt. Netje loopt op alle dagen. Toeristen, tapijt voor u. Uw kopper, kom echt vliegen. Ach, vlieg op, man. Die hebben we thuis veel beter en echter. Een goede, tapijten. Echte De De goede tapijt. Echte kamille. Is een joh. Wilt u mij wel wegwezen? Dat weet ik! Professor Stangeloever! Oh, du oh, lieve God! Oh, dat is lang geleden! Geeft u nog steeds muziekles op ons pensionaat in Basel? Oh, wat toevallig! Uh, me mevrouw! Ah, uh, uh, uh, uh, Leonie! Ah, professor! Laura! Laura Jefferson! Heel eh, goed, mijn slechtste leerling. Maar professor, wat doet u hier? Wat doet zij hier? Ik, oh, ik ben hier voor de première van de opera Aida van Giuseppe Verdi. Ach, oh, die interessante Franse componist. Verzeiëm, ja. pardon, Italiaanse. U vergist u, professor Franse. Maar vergissen is menselijk. Maar wat ik zeggen wilde, dat die première tegelijk is met de opening van het cs kanaal ook toevallig. Want daarom ben ik hier. Al die beroemde mensen moet ik zien. Oh, professor, begeleid mij naar de opening. Maar die is zo'n geweest, juffrouw Visser. Uh, uh, mevrouw... uh, de weduwe Grimmel, ja. Een ah, ja. vreselijke vulgaire naam, ja, voor wat hoort wat. Maar wat zei u? Is die opening al geweest? Ja, ja, Oh, allemaal de schuld van die meid. Ik val af voor de wetenschap en zij wordt vet tegen de verdrukking in. Netje ga onmiddellijk van het kostbare valies af. Ja, genedig ja, mevrouw. En nou heb ik keizerin Eugenie gemist, ook dat nog. Ach, laten we daar even op die bank gaan zitten. Ja. Professor. Nee, gaat u nou rustig even hier ja, maar... op deze bank zitten? Oh. Ik heb u zoveel te vertellen over dit verschrikkelijke wereld. En we toch ga ik zitten. Oh, ik ben het misschien niet. Professor. Hé, nee, dat doet niets goed. Het is met geen pan te beschrijven. Ach, blijf u uh, toch zitten, Stangelhoever. zo blijft ja. u nou toch ook weer niet te zijn. Trouwens, ik ben zo verheugd iemand naast mij te hebben met een warm, kloppend, muzikaal hart. <tost> Nou, eerst die lange zeereis dus met een haai en een storm. En toen moest ik mijn verloofde professor Müller van de piramide takelen, want mijn man is gestorven. En toen die wilde dieren in de oase die elkaar opvraten. En mijn verloofde professor Müller vond ik terug als geraamte in de woestijn, terwijl mijn beschavingswerk bij de wilde al zoveel had bereikt. Vrouwen, twee pruggen, Ik begrijp best dat al die kamelen en negers u ook zo irriteren. Die shaman was zo primitief. Het enige wat hij kon was beminnen. Nou, daar heeft de wetenschap niets aan. Niet waar, professor. Nee. Ik heb dus getracht hem en al die dienstmaagden die hij verzameld had... een beetje fatsoen bij te brengen. Met mijn hart, professor. Met mijn muziek. Ik heb nog het lied zonder woorden van Mendelssohn voor hem gezongen. Kent u dat? Oh, mijn lieve God. Ja, waarom is het hier wel? Wacht even op mijn thermometer kijken. Nou, nou zeg, 40 graden en we zitten nog wel in de schaduw. Ja, dat was er ook al niet in die woestijn. In plaats van dat die wilden daar bomen neerzetten. En het water deurt er zelfs tegen. Het smaakt naar olie. Stel u voor, professor. Alleen in de water hebben ze beken aangelegd. Maar daar zorgt moeder Natuur wel voor de rest. Ik ben mijn winterkind. wat zeg je, Natje? Dat ik mijn winterkind ben. Oh, foei, Natje. Als ik niet in zo'n interessant gesprek gewikkeld was, zou je een oorveig krijgen. Schaam je om over zulke onderwerpen te spreken in gezelschap van een heer. Ach, die meiden van tegenwoordig. Ik... Ah, blijf toch zitten, Stangelhoeber. Ik ja, doe nou toch Stangelhoeber? Oh, maar, ja, wat, wat, wat ik zeggen wilde. Oh god, ben ik helemaal van mijn opkomst. Oh! Ah, juist! Kres van Kreschenstein, kolonel Kres van Kreschenstein, van de von Kreschenstein uit München, niet de tak uit Bremen. Hij moet het neef zijn van die uit Af Enfin, Kres dus moest zo nodig met zijn kanon schieten net toen ik bezig was de wilde te beschaven. En hij wilde marsmuziek, professor. Schande, schande. Hoewel, het hoort natuurlijk bij goede familie dat ze worden grootgebracht met marsmuziek. Um, hij past nu op de woestijn, de kolonel. Domme gans. Uh, Neemt u mij uh, niet kwalijk, maar ik moet nu werkelijk naar de première. Uh, uh, ik had u gern eingeladen, maar uh, die kaartjes oh. zijn uitverkocht. Oh. Oh. Trouwens, als ik u was, uh, de boot naar Europa vertrekt over een halve stunde. Maar, uh, uh, ik zou hem toch nemen, mevrouw, want die volgende vertrekt erst over een monat. Oh, maar stangen, Huber. Dan zouden wij de tijd toch aangenaam kunnen repozen in het genot van de muziek. Onmogelijk, mevrouw. Morgen vertrek ik naar Azië en daarna naar Australië. Oh, oh, oh. en dat allemaal voor de kunst. Professor, ik bewonder u. Wat zou het verrukkelijk zijn om aan u geëerde zijn. Mam nou, mevrouw, natuurlijk doe ik u eerst uitgeleiden. Oh. Alleen u moet wel opschieten. Maar professor, waar ligt die boel Hier van? vlak achter mevrouw. Oh. Maar door al die drukte, zie, ginds. Oh. Een Netje? Je, yeah, je, yeah. genedig, mevrouw. Wacht de valiezen op. Geef mij die valiezen maart. maar. Maar Ik waardeer de heren nu. Maar ik heb niet voor niets een macht bij mij. Macht, het kind loopt op alle dagen. En zo, nu, goede reis, mevrouw. Ik kus die hand. Ah, ach, dat er iets nu afscheid moeten nemen. Gewoon. jammer, duur. u. dan door, een goede reis. We zouden een interessante correspondentie kunnen voeren. Wel zeker, mevrouw, wel zeker. Laura klautert de loopplank op. Netje blijft achter. Die zijn de tas aan boord! Netje! Netje, je hebt me toch wel gehoord? Of ben je opeens of die niet doof geworden? Netje, kom hier! Je kunt toch best zwemmen. Nee, valiezen! Professor, houd daar. Gooi de lene valiezen toe! Pro Professor, waar bent u? Kleine bebe, lekker zachte tapijt, hele kleine voor kleine bebe. Dit was het tweede deel van een vrouw op reis naar Silvers. Een fantastisch spel door Lizzie Sarah May. Laura werd gespeeld door Corrie van der Linden. Netje door Gerry Mantel. Muller was Hans Veerman. Ahmed Hans Garstenbarg. Chamazel, Dries Krijn. Kres van Kreschenstein, Kommer Klein. Kisvinger, Ger Smit. Een Arabier, Kees van Ooijen. Stangelhuba Frans Zomers. En de verteller, Martin Simonis. De fluit- en harpimprovisaties werden gespeeld door Emil Bissen en Lien Zevensterren. De regie had Ad Leupler. Een vrouw op reis naar Suez. Een fantastisch spel in twee delen. Door Lizzie Sarah May. Regie Ad Leupler.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 In de tuin staat, ongeveer op het midden van het toneel, een stenen tafel die eruit ziet als een grafzerk. Zijde links hiervan prikt aan de linkerzijde een engel en aan de rechter een nimf. Ah, het spel gaat zo dadelijk beginnen. En dit, lieve Leonie, mijn hartvriendin, is de slaapkamer. Hier sliepen wij. This... bent Ga zitten, mijn liefste vriendin. Hoe vind je het hier? Dit grafmonument heb ik zelf ontworpen. Ik heb daarbij het praktische met het poëtische verenigd. Onder deze platte steen ligt mijn overleden echtgenoot, die ook als tafel dient. De engel en de nymf dragen bij tot verfraaiing van de tuin. Ah, hier is je koffie. En neem een stukje koek.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 Daar zijn mijn dochtertjes. Hoe vind je ze? Die met die roze strikjes, Kiki, die met de blauwe Titi. Anders kan ik ze niet uit elkaar houden. Geef tante Leonie eens een kusje. Precies zo, meneer de vader. Wil jullie wel stil zijn? Met je neem de kinderen weer mee. Ik heb hogere dingen aan het hoofd. nee nerdig mevrouw.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 Pas in die tijd op Kikin en Piti. Kijk naar de Vooruit. Pak de valiezen. Op naar Afrika. Laura en Netje zijn nu op reis.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 Man, je denkt toch zeker niet dat ik voor een dienstbode een gewoon kaartje koop? Oh, dat meisje wil. Dan moet u bijbetalen. Zo te zien is ze boven de twaalf jaar. Ik denk er nu over. Dan zult u deze spoortrein bij het eerstvolgende station moeten verlaten. Met boete. Wat een brutaliteit. Ik zal u aanklagen wegens huisvredebreuk. Wegens het lastigvallen van een dame. En ik kan u aanklagen wegens het ongehoorzaam zijn aan een beroepsplichtig man in uniform. De hangt een knoop los van de teurzaak die er ook even aan mij netje. Ah. Nou, heeft u al een besluit genomen, dame? Het is ook eigenlijk niet de moeite waard. Als u een heer geweest was. Ja. Enfin, Hier is uw bloedgeld. En hier is uw kaartje met toeslag wegens ongehoorzaamheid en de spoorwegen. Dames. Dat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 Daar nemen we de boot. Ja, gnädige mevrouw. Nou, een damescoupé is natuurlijk helemaal commu Maar interessante mensen ontmoet je er nooit. Afijn, de reis begint pas. En waar is mijn harpje? De ja. goed, gnädige mevrouw. mijn thermometer, Let je mijn thermometer. In uw boezemtal, gnädige mevrouw. Bij ons heet dat decolleté, netje. Scherke. Oh, wat een hoge temperatuur is het hier. 36 graden. Doe het raam openetje. Ja, hoe gnijd mevrouw? Aan die leren riem trekken en het raam naar beneden schuiven. Oh. Tja, het kost rood mijn chapeau. Oh, die smeer gestopt. Doe het raad dicht. Oh, je doet onmiddellijk dat raam weer dicht. Naar boven duwen. Doe duw dat toch? Get die geert, die blijf mevrouw. Ik hoop er komt de kennen. Ja. Oh, als een man er moet zijn. Oh, maar daar staat dan wel een interessante heer. Meneer. Meneer. Hoeveel? Kan ik u van die? Ach, iedere heer. Mijn domme dienstmaag kan het raam niet meer dicht krijgen. Zou u zo goed willen zijn. Wat zie ik. Hé, hey, hé, hey, hé, hey. wat moet dat? Dit is een damescoupé. Dat staat er duidelijk op. Ik smeer u deze coupé onmiddellijk te verlaten. Het katon, deze nobele persoon gedraagt zich uitsluitend als heer en niet als man. Hij doet het raam voor mij dicht. Ramen openen en sluiten is mijn taak, meneer. Mijn welgemeen excuus, de Al Had het graag gedaan, maar u wel even. Oh. U mag wel eens iets tegen die stinkende stoom doen. Ik betaal geen eerste klas damescoupeer voor twee personen om besneuigd te worden. Dan moet u het raam dichtlaten. Maar dan stik ik van de warmte. Klachten bij de directie, Dames. Wat verschil is er toch tussen een heer en een man? Ach, gelukkig hebben alleen de heren het, voor het zeggen. Nou, ik kan niet zeggen dat het hier warm is. 15 graden. Zet de verwarming aan, netje. J Jij hoeg nederige mevrouw. Aan die knop trekken, stomme kind. Uh... Nee, die! Oeh! Bussen, karren, paarden, venten, rijtuigen. Afin, alles wat een grote stad zo aantrekkelijk maakt, kreeuwt hier op het toneel door elkaar. Is dit nu Wenen? Spoorwegbank, Volksbank, Kostenbank, Nijberheidsbank. Mokka. Handelsbank, Anglo-Franco-Austro-Orient. Ook Achter Indische, Hongaarse, Nederlandse bank. Hé, hey, Nederlandse bank. Toch een betrouwbaar land. Dat is ook niet Wel, zij kunnen toch uitkijken, netje. Laten we oversteken. Kom netje, kom toch netje. Zelfs jou rijden ze hier niet over. Oh. En til die valiezen wat hoger op. Oh. Wij gaan daar naartoe. Naar dat park dat Prater heet. Oh. Wat een rare mevrouw. Ik ga het echt praten. Oh, stomme kip, hoe kan een park nou praten? Oh. Het heet zo omdat het een weenspark is. En in het weens betekent het thuis.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 24 graden. Zo, netje. Geef me de Alsjeblieft, geneerdige mevrouw. Mijn bled weer dat dit mooi. Mijn grinsen bled weer dat Staat u mij toe? Oh, netje, ga van de bank af. <coughs>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 Logeert u soms ook in der Goldene Stuur? Ach, hoe weet u dat? <laughs> ah, twee zielen, één gedachte. <laughs> De snelle decorwisseling bij Opendoek heeft ervoor gezorgd dat wenen heeft plaatsgemaakt voor een stoomzeilschip. Laura, Netje en Muller steken over naar Afrika. O, gnederende vroeg mij zo negel. Laat u maar niet op die stomme kip, die heeft altijd wat. Oh, een koninkrijk voor een oase. O, professor, hoe verlangt mijn hart naar piramide. Naar het land van de woestijn. Naar palmen en platanen. Ja, uh, uh, yeah, uh, Is dit overigens wel wat pips, professor? Uh, ja, nee, ik, ik heb mij uh, zo even geschoren. Ja? Talk. Toeder. Uh, <laughs> <Ja>, natuurlijk. <laughs> oh professor, die deinende golven. Deze witte zeilen, deze machtige raderen. Ik ik ben helemaal poëzie geworden. In mijn hart smelt Occident reeds samen met Orient. De professor zou u mij door de woestijn willen begeleiden. Ik vergoed de reiskosten. Ach, met vergenoegen, gnädige vrouw. Met genoegen. Een huisje! Wie is genoeg? Een vrouw? Wie is dit? Een Ah, Ja, een haai. Een haai? Ach, ach wachten Sie maar, Litte. Dat is zo begolpen.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 ja, ik heb je nog een harpje? Oh, oh, man. Oh. Oh. Mann, nu. Das war ja sehr oh. Dat was ja zeer onangenaam. Oh, mijn harpje. Oh, mijn lieve harpje. Ja. Ja, de kunst is gered. Oh. Ja, ik heb je hebt iets tegen land vol. Nou, well, heb ik van mijn leven. Excellent. Oh. Ik denk dat dat Cairo is, maar dat zal wel voor tijd zijn. Oh, professor, en dat zonder landkijs. Ah, ah, niet, spook, spookende, spookende. Ah, oh, oh. dat zijn geen spooken, maar Arabieren. Oh, professor, ik zie een cypress. Dat is geen cypress, wedige vrouw. Dat is de minaret van een moskee. In elk geval zijn we dus nu in het oosten. het gezelschap in Noord-Afrika is aangekomen, maakt het een wandeling door Port Said. Ze banen zich een weg tussen ezels, kamelen, paarden en venters. tegen ah, ah, nee, De heer. De heer. Oh, kip. Dat is nou een van die zwarte zonen van dit continent waarover ik je uitgebreid heb verteld. Geef me de woestijnmoed. Ja, en de sluier, netje. Vergeet de sluier niet. En de spiegeltje. Nee, niet die. Die zijn voor de primitieve. Juist die. Hoe kunt u mee, professor? Ja. Uitgezien. Uh. <laughs> Zeer schoon, gnädige Ja, Die dan staat u anders ook uitstekend. Dank u. Wat moet dat lang net? Ja. Oh, veel <laughs>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 En dan heb ik nog niet eens mijn netje kunnen civiliseren. En dat op de drempel van een werelddeel waar nog zoveel grootste berichten valt. Moed houden, gedenkte vrouw. Moed houden. Iemand als u. Zeg, zwarte vreemdeling. Kun je me even de weg wijzen naar het Suezkanaal? Zeg maar, zeg maar, zeg maar. En gemakkelijk. Goeie, goeie, goeie. Suezkanaal.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 Nou, Eens Nou, nou, nou, wat een temperatuur. Een echt natuurwolkje, 38 graden. Wat zegt u daarvan, professor? Oh, ja. oh, oh. Netje, geeft deze neger een spiegeltje. Ja, we genieten hem gewoon zo'n spoor uit, hij zal die niet opeten in het openbaar. Oh, hoe ondankbaar is deze primitief! Oh, ja, ja. ja. Och, kamel.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 Maar oh, ja, ja, ja, ja. Uitstekend, professor. U geeft tenminste het goede voorbeeld. Ja, uh. Nou, wilt u me dat nu even over de bult helpen? Ja. En... Uh, en... Uh. Ja, dank u. Uh. <coughs> ja, en toch is Hilversum veel interessanter dan Bordzeit. Bij ons zijn de huizen niet zo verschrikkelijk moois gebouwd, hè? En het riekt er ook niet zo naar primitief eten. En dan is dan toch dat Suezkanaal. Zou er nog een laken overheen liggen? Even op het kompas kijken, hoor. En netje, het kompas! Yeah. Nee, Netje, niet de waskom, het kompas! Het kompas is dat grote horloge zonder ketting met wijzers. Juist, dat ja, ga alsjeblieft, neem je me voor kijken, juist, linksaf en nu muziek. Oh. Oh. Oh. Oh, de kameel is op hoog geslapen. Oh, wat? Wat? Oh, oh, mijn... Mijn guppetje... Mijn guppetje... Mijn toch Mijn guppetje... Mijn Halt! Halt hier! Hier! Hier! O! O! O! O! O! U heeft het leven gered van... ...van een profetesse... ...en cultuurbrengste. O! Maar wat? Wat zie ik daar aan de einde? Oh, oh de piramide! Dat is vluggegaan! Popopopopop. Oh, ho. Oh, oh. Scheißhitze. Wat uh, zei u, professor? Uh. Interessant, zeer interessant. Mm, lekker zomerweertje, vindt u niet professor? Ah, ja. Mijn uh, thermometer wijst 38 graden. Misschien zouden we voordat we naar de piramide gaan ja. nog even een koele dronk tot ons kunnen nemen. Neger, breng ons naar een uitspanning. stom negers toch kunnen kijken. Uitspanning, drinken, koel. Uh, uh, cool. Ah, ah, boire. Nou, <laughs> precies, dat willen wij. Ziet u hoe het helpt als men wat moeite doet, professor? <laughs> Openzichtelijk. En <dichtelijk. laughs> netje, en, en, jij blijft buiten en past op de valiezen. Och, nee, mevrouw, te snel die vreemde mensen. Je hebt al gehoord! <laughs> oh. In het koffiehuis. <laughs> Kom, professor. <laughs> Lekker is een genoegelijk tijd, tijd met z'n tweeën. Ah ah ah koffie, ah koffie, koffie ah koffie, ah koffie, koffie. koffie.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 voor netjes zo'n maaier kopen. Ah, daar is de bediening. Ah, koele donk, Hé, wat is dat? Kijk, nu is professor wat die man ons hoeft voor te zetten. Water. Koele donk. Ah, ah. Eerlijk hoor, oh. met het vrystof. Professor, zet onmiddellijk dat glaasje Oep. neer. We mogen dat niet accepteren. Anders maken ze voor altijd misbruik van onze goedheid. Waar zien ze me voor aan. Voor net zo dom als hun. Als zij. Ach, wat is in een woord. Vooruit, professor. We gaan ogenblikkelijk weg. Kom nou toch, professor. Ah, betalen, betalen, betalen. Voor water dat je gratis uit de pomp haalt. Man, ik denk er niet over. Trouwens, dames betalen nooit. Daar zijn heren voor. Vooruit, laat me er door. Ik ah, nee, blijf maar niet verder. Hoe ah! oh, oh, oh, zal me het houden? Wij kiezen de God. Ik heb keizerinnen, genie. Wacht maar, ik zal ervoor zorgen dat jullie nooit door dat kanaal heen mogen. Kom maar, kom maar, kom maar, Oh, professor, daar bent u. Waarom hebt u me niet geholpen? Net je tijd niet zo stom en stotterdrijwerk in je tas, professor. U als heer. Gnädige vrouw, ik vechte nu met geestelijke wapens. Oh, wat geafd man toch, die professor. Het gezelschap is op weg naar de piramide. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.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 Oh, gneedig mevrouw, dit ding is een ding van een duivel. Ik u, laten we terug en het gooien ja, <middels> Dit is de grappenberg nagemaakt door de Egyptenaren. Nou zie je meteen hoe slecht die volkeren konden tekenen. Kom op naar de top. <middels> <middels> ja, via. Weer Berlijns Intelligentia, weer ja, ja, niet. Die. Dat laten wij over aan die Bayerische boeren. En eerst ik. Dan de professor, daarna netje. En tenslotte de inboorling. Die kan ons dan opvangen als we mochten uitglijden. Ja. ja, God. Oh, wat word ik duizelig. Uh, mijn tasje Als ik dat... Om de ogen bindt, dan zie ik niets. En wat niet ziet, dat ook niet deert. Oh, oh, oh. Oh, foei, teufels, Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, dit is je leven, oh. Oh. Jij niet te bang zijn. Niet te bang zijn. Jij, ik help je al. Oh, oh, oh. Ik kom achter En is Ah, ja, vous lief meisje. Je. Ja, niet te bang zijn. Oeh, Oh, we zijn 40 graden in de zon. Ah, hallo, hallo. Ben ik schon daar? Oh, waar ben ik dan om Gottes willen? Netje. Hier zit een. Waar? Naast vous? Ik heb een sigaretje rooken. Een roken. Hey, en mevrouw, u krijgt mij niet mee naar het winsten van Afrika, he? Als dit burgers te is, hoe moet dat en... dan is... Hoe kunt u zo onbeschaafd reageren op deze uitermate historische omstandigheden? Zijn doe ook niet, professor? Ja. En ga bij die eenborreling vandaan, dat past niet voor een jonge meisje. Maar, professor, hoe kunt u dit historische ogenblik nu waarnemen met die zakdoek?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 Ik heb in het touw dat ik om u ben zo laat u zeggen: zakken. hé, ja. ja, ja... Oh, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, dat hé, hé, hé, hé, hé, hé, ben ik zo daar? Bijna, bijna! Ja, wat ja, Ik heb vastgekroond ja. onder de voeten. Ja, ja, lamta! Maar ook, doel, zo, dat was dat. Je ah, kunt voilà. wel goed merken dat de professor een echte geliefde is. Nou, kom in Boerling! Jij gaat voor, dan zal ik zachter. Vooruit, daar gaan we. Ga maar zitten! Waar gaan we? Waar gaan Kom Verbeeld jij je wel, letje, Om bovenop je broodgeefster te vallen. Een Professor, blijft dan niet zo stokstijf tegen de piramide staan en knopjes je los. Ten slotte wil ik aan uw heldhaftige zijde het licht der menselijkheid druppelen in de Afrikaanse ziel. Met je de bootjes. We zullen ons nu naar de schaduwzijde van de piramide begeven om daar te peknekken. Kom, en boerling, zoek oh, de schaduwzijde voor mij. Ah, geledige vrouw, als die zonne zo loodrecht boven onze hoofd erin staat, dan kiet het ja en gar kein uh, geen schattenzijde. Eh, geen schattenzijde? Geen schattenzijde. Ach, ja, nee, maar ik dacht... Oh, oh. Nou goed, dan stappen we maar weer op. Ik hou niet van gesmolten boter. We zoeken een oase en weken daar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 is het hier, twintig graden, en wat romantisch die snel vallende tropennacht. Gooi is voorzalen, boodooi, kom professor, laten we daar gaan zitten, ja ik oh Van mijn nacht. Oh, O oh, oh. <tie> <tie> oh, Laura, zijt gij een weduwe vrouw. Ja. Uh, oh Laura, hebt gij een vermogen. Oh, ja. <tie> o oh, Laura, Lauretta, Laura.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 Iets op papier. Op... Zet mijn tante bewijzen van uw grote liefde dan alvast in uw testament. Maar Muller! Ik oh, oh, oh. Nee, nee, nee! oma, oma. Zou je mij naar het einde van de wereld volgen? Zolang die erde rond is. Zul je me trouwens weer? Hoe kan ik jou hier? Und ein. Na, ich hab auch zwei Kinder. Das ist ja juist ja genug. Ne? Die Weiskehr sagt, von alles zwei, das stimmt de vrai. Oh, lass uns dann singen. Musik <lacht> muss so alles bedeuten, dass ich so. Laura, Netje, Muller en Achmed bevinden zich weer in de woestijn. Netje is dikker geworden. Oh, niet zo <laughs> Jij krijgt een baby. Ik word een papa. Heb niet angst. Waar toch bij Tom. Op mijn kompas staat dat het noorden het noorden is en het zuiden het zuiden. Neger naar Timbuktu toe, links of rechtsaf. af. Oh. Uh. Uh. Muller, uh. klim eens op die heuvel en kijk of je Timbuktu ziet. Ja, ja. Oh, honger, dorst. en Und ook nog die hugel af. Uh, wat zie je? Ah, uh. Ja.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 Netje, geef me je brein, ja, die, even, die, die hè. O, Alsjeblieft, genedigen, mevrouw. Zo. Ja. Oh, water. Water. Hum... Hum... O, wat... Bah! O, bah! Mm. wat. een oliesmaak heeft dit water. Scheiße. O, vreselijk vriestelijk mevrouw. Wie zal nou...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 De neger natuurlijk. Oh, dat denk ik aan zo'n gar niet aan. Iemand van mijn eigen kunnen. Oh. Ook al is dat nu een neger. Ach, hij is trouwens veel te mager. En ik eet geen landgenoten. Ook al is het maar een dienstmaagd. Ik ben tenslotte geen gewone mensen-eetster. Geef hier dat mes. Oh. N uh, ja. Kom eens hier. Wat heb jij daar in je mond? Nee. Niets, knijden mevrouw. Oh, Metje dan dan kom hier en maak de ba klaar. ba lu ba kom kom, kom, oeba, oeba. kom Vallen het de tegenwoordig zomaar mijn zwem. En ik kan niet eens koken. Oh, een hygiëne. Op oh, weg, beest. afblijven. Muller, oh. Muller jaagt dat beest weg. Hij niet ons oh. diner op, Muller. Oh. Oh. Oh. Muller, Muller, dan toch, pakken. Die heeft het lijk van Ahmed weggesleept verliest door alle ontberingen het verstand. Netje wordt zien door ogen dikker. Door diepe nacht trekt een gedroos dat de bottende zwijgen. En in de wind klinkt een altes lied. Dat lied van de Duitse Deutschland Duitsland! Schöne versierde maat. Lief voor zijn kreizer en kreizer. Wanneer werd je haar niet trom Meneer, bring haar thuis, mijn keizer. Meneer, Mene, kom ongeplekkerlijk hier. Oh. oh, die verloofden van tegenwoordig stellen ook niet veel meer voor. Mene. De meisjes van jouw stand vallen niet in zwijm. Oh, met, haar, met haar, baby, baby. Oh, oh, stel je niet aan, meid. We moeten snel verder. Te eten is er niets. De hyena is ons voor geweest. En dat is allemaal de schuld van Müller. Want die heeft mijn snoot in de steek gelaten. <lacht> Netje. <lacht> Zouden er hier de jaren zijn? Oh! Een heleboel wilde. Oh, ik ben gered, ik ben verloren. Netje, de valise. De harp, de zwaard en de paard. Dat is de moeite waard. Schaamdadel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 Oh, wel een grote hoeveelheid gesluierde vrouwen. Sieso, we zijn er. Ah. Uit, Hup, ah. wijfje. Ah. De tent oh oh, <laughs> oh. oh, oh, hoe prachtig oosters. Oh, al die Oh die wonderlampen, oh, die waterpijpen, oh die wierokvaten, neem maar. Oh, schat, oh, toch, oh pas op mijn japon. Daarmee is nooit gekreukeld. Je mevrouw, u dit u wacht, wacht niet wacht even schat. Ja. O oh, zo ben je daar eindelijk netje. Hier is mijn japon. Borstel hem uit. Al dat zand. En sprenkel er wat eau de cologne over. Hij ruikt helemaal naar paardengeur. <lacht> <lacht> oh ja, gij kindelt mij. <lacht> zo, kijk. Kijk eens, jamesje. Oh, ja. Kijk, zo borstel in japon uit. Hè. Zo, je yeah, en uh. Kijk, kijk. nou eens, zo, zo hou je een strijdje schoon, hè? Oeh, kijk, zijn ja. een pompje. De eh, dat is weer werken met een olie-smerkje. Nou, dan zal ik jullie laten zien hoe je lampjes bent. Tja. <tie tie> oh, ja, ah, ah, ah. Ah, Ogenblikje. <tie> <tie> uh, is mijn japon uitgebasteld? Ja, gnädige mevrouw. Uh, Schuif er maar door een kier. Yeah. Ja, ja. Alsjeblieft, eh, gnädige mevrouw. Zo, lekkere dikkerd. Jij hebt bijna evenveel van voren als van achteren. Ja. Nou, nou, nou. Die maken nieuwsgierig maar de rest. Van Hilversen. Waar zou dat liggen? Natje, Hoe vind je me met die bloemen en het haar? Die volkeren hebben toch wel iets. Van onze beschaving overgenomen. Klap, klap, klap, klap, klap. Zo, en nu aan het werk nat je een harp. En uh, Steek de lamp op. En dan de dames <tie> allemaal in een kring. <tie> een productie. <tie>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 Daarmee meten wij de temperatuur een uitvinding van professor Riamour. Uh, dit nu zijn allemaal symbolen van de Europese beschaving. En voor het eerst op Afrikaanse bodem. Oh, oh mijn Oh, een dame op haar derrière slaan. <laughs> en uh, nu ga ik jullie een aantal abstracte begrippen uitleggen. En, uh, bijvoorbeeld wat betekenen de woorden uh, filosofie, uh, esthetiek, fotografie, spoorwegen? Telegraaf, frenologie, geografie, constitutie, constipatie en persvrijheid. Oh nee. uh, wel nu? Ik zal nu enkele voorbeelden, mimis voor jullie uitbeelden. Oh nee, mazzel. Ach, doe mazzel. Oh, god alweer mazzel. Wat een man. Nou, kijk, Dennis, kijk, hè, dit was de spieren, wat net die, hè, En dit wat nu, die, dit is uh, lappen, hè? En dit, eh, uh, dit is kousen stoppen. En dit wat nu, die, dit, dit is kool scheppen, hè? En dit, eh, uh, dit is kachelen maken, En dit, dit, dit, is houtjes hakken, houtjes hakken. Dit worden wassen, glazen spoelen, koper poetsen, schoenen poetsen. Oh, lieve hemeltje, mijn buik, mijn buik. Nou, nou.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 Christelijk beschaafd gedrag. il ila, uh, nee, nee, nee, nee, dat is Franse beschaving. Ik bedoel algemeen christelijk Europees. Die breng ik naar jullie. Kom, kleine Lotus, zullen wij weer een... Oh, maar, mazzeltje, mazzel. Nu weer met haar en je hebt net mee. Uh, uh, uh, kom terug.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 Ja, dat zijn mullen ook al. ha, ha! Krijg! Ik ruik Engels bloed. Dat me moet ik u verzoeken het kanon te verlaten. Trouwens, u moet hier onmiddellijk vandaan. Ik verklaar dit gebied tot slagveld. Dan komt dan de koffie dan. Krijg, gaat voor de koffie. Oh, oh! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh kikken, ik heb nog net over de koffiepot gegeten. Helemaal aan het weggooien. Nieuwe donderwetter. Waak dat u wacht op. Ik zal wel voor de beschaving zorgen. Wederom schokken Laura en Netje door het oefstijnzand. Netje is alweer dikker. O, wat een mens toch kan met, maken. buk wordt hoe langer, hoe zwaarder. Hoe kriek hem nog vooruit. Oh, welk een hoeveelheid zand. Hoeveel korrels zouden er in een ons gaan? Zeer interessant voor de wetenschap. Netje, wegen ze ons zand af. Ja, we hebben misschien een wiegschaal bij ons geneerd, mevrouw. Daar had je toch aan kunnen denken bij het inpakken, stomme kerel. Oh. Uh, American, the name is Kissfinger. Oh. Oh, oh. Stop. Oh, yes. <laughs> Dit is een echte koeienjongen. Als je geciviliseerder was geweest, had je geweten dat een koeienjongen herkenbaar is aan zijn revolver. Mr. Kissfinger, kunt u mij de weg naar Portside even wijzen? Portside, Nee, no, ken ik niet. Wel, koeienjongen! Cool <laughs> dat Dat is mijn hartjes.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 Een onhoffelijk persoon. Hij had minstens kunnen aanbieden mij even naar Port te brengen. En netje, kijk eens rond of je sporen kunt vinden naar Port -Zuid. Sporen naar Port -Zuid. Ja, sporen naar Port Wat zijn sporen. Nou, zie je al iets? Ja, uh, uh, yeah. ja, yeah. yeah. nee, genijderen vroeg geluid wel. Je hoeft het niet te geloven, netje. Het gaat om de overtuiging. Oeh. O, oh, genedig mevrouw, hier ligt de lange onderbroek van de professor daar, ja, daar, oh. en zijn lorgnet. Waar? Deer, ja, deer, mevrouw. O, en zijn geramte zit er nog in. O, oh, mijn verloofde. Muller, Muller, waarom heb je mij verlaten? Mij, je trouwe bracht? Moet voor u inpakken, genedig mevrouw? Ja, of nee?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 Okay. Dat is geen kerknetje, dat is een watertoren. Hij heet hier minaret. We zijn in elk geval gered. Laura en Netje hebben eindelijk portzaai bereikt. Netje loopt op alle dagen. Toeristen, tapijt voor u. Koper, kunnen echt vliegen. Ach, vlieg op, man. Die hebben we thuis veel beter en echter. Goede tapijten, echte kamille, Die man, wat in jou? Wilt u mij wel wegwezen?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 Nou, eerst die lange zeereis dus met een haai en een storm. En toen moest ik mijn verloofde professor Muller van de piramide takelen, want mijn man is gestorven. En toen die wilde dieren en de oases die elkaar opraten. En mijn verloofde professor Muller vond ik terug als geraamte in de woestijn, terwijl mijn beschavingzaal bij de wilde al zoveel had bereikt. Vrouwen, twee pruggen, twee Ik begrijp best dat al die kamelen en negers u ook zo irriteren. Die chamas.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 Als ik niet in zo'n interessant gesprek gewikkeld was, zou je een oor krijgen. Schaam je om over zulke onderwerpen te spreken in gezelschap van een heer. Ach, die meiden van tegenwoordig. Maar ik weet niet of... Ah, blijf ik... toch oh. zitten, Stangelhoeber. Ik. toen ah, nou toch, Stangelhoeber? Eh, oh, maar ja, wa, wa, wat ik zeggen wilde. Oh, ben ik helemaal van mijn opkompoe.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 Uh, hij past nu op de woestijn, de kolonel. Domme Gans. Uh, neemt u uh, mij niet kwalijk, maar ik moet nu werkelijk naar die première. Uh, uh, ik had u... gern eingeladen, maar... Uh, ...die kaartjes oh. zijn uitverkocht. Trouwens, als ik u was, de boot naar Europa vertrekt over een halve stunde. Maar, uh, ik. zou hem toch nemen, mevrouw, want die volgende vertrekt erst over een maand. Ah, maar stang, Dan zouden wij die tijd toch aangenaam kunnen verprozen en het genot van de muziek. Onmogelijk, mevrouw. Morgen vertrek ik naar Azië en daarna naar Australië. Oh, oh en dat allemaal voor de kunst. Oh, ik bewonder u, wat zou het verrukkelijk zijn om aan uw geëerde zijde... Mama, mevrouw, natuurlijk doe ik u eerst uitgeleiden, oh. alleen u moet wel opschieten. Maar professor, waar ligt die boot dan? Hier, vlak achter mevrouw, oh. maar door al die drukte, zie, ginds. Een oh, netje...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 Parize en de tas aan boord! Metje! Met je, je hebt het toch wel gehoord? Of ben je opeens moest hij niet dood geworden? Metje, kom hier! Je kunt toch best slemmen? Nee, Parize! Professor, houd daar! Gooi hem mee naar toe! Pro professor, waar bent u? voor kleine baby lekker zacht die hele kleine voor kleine baby <kriek> Dit was het tweede deel van Een vrouw op reis naar Sibes. Een fantastisch spel door Lizzie Sarah May. Laura werd gespeeld door Corrie van der Linden, Netje door Gerrie Mantel. Muller was Hans Veerman, Ahmed Hans Karstenbarg, Shamazzle, Dries Krijn, Kres van Kreschenstein, Kommer Klein, Kisvinger, Ger Smit, een Arabier, Kees van Ooje.